Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Gedetineerden worden voortaan onder het zwaarst mogelijke regime geplaatst. Staatssecretaris Steven van Justitie kondigt dat aan in een interview met de Volkskrant. Volgens Steven is het afgelopen met wat hij noemt vanzelfsprekende privileges in de gevangenissen. Gedetineerden kunnen wel extra bewegingsvrijheid of een opleiding verdienen met goed gedrag. Wie voor de vierde of vijfde keer in de cel belandt, krijgt straks automatisch het soberste regime. En gedetineerden die personeel te lijf gaan, komen niet langer in de aanmerking voor verlof. De NAVO heeft in Libië voor het eerst gevechtshelikopters ingezet. Vanaf een vliegdekschip vertrok een onbekend aantal Britse en Franse helikopters... die onder meer een radarinstallatie en een controlepost hebben uitgeschakeld. Ze zijn nu weer terug op het schip. De helikopters zijn ingezet om Libische doelen preciezer te kunnen beschieten... en daarmee burgerdoden te voorkomen. In Duitsland is een nationale databank opgericht voor informatie over EHEC-besmettingen. Uit de gegevens blijkt dat de patiënten opvallend vaak tomaten, komkommers en sla hebben gegeten. moet dan gaan om groenten uit Noord-Duitsland. Ook zou er een spoor lopen naar een restaurant in Lübeck waar zeker 17 mensen ziek zijn geworden. Via de toeleveranciers van dat restaurant hopen wetenschappers de herkomst van de EHEC-bacterie te kunnen achterhalen. De man die gisteren in Hoensbroek een buurman doodde en twee andere verwondde, stond bekend als een zorgmeider. Hij had al dertien jaar psychische problemen, maar hij weigerde hulp. De man van 41 werd door de politie doodgeschoten. Burgemeester De Pla spreekt van een inktzwarte dag voor Hoensbroek. Hij zegt dat er geen aanwijzingen waren dat de man tot zijn daad zou komen. De brandweer in Twente gaat weer verder met de blussen van de brand in het natuurgebied Aamsveen. De brandweer denkt dat er mogelijk ondergrondse brandhaarden zijn. Gisteren hebben helikopters van het leger bij elkaar 230.000 liter water over het gebied uitgestort. In Duitsland is het vuur nog niet onder controle. Het weer zonnig met vanmiddag enkele stapelwolken. Het wordt 23 tot 28 graden. In het noorden en noordwesten iets koeler. Morgen kans op onweer. Dit, was... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort. ook op het op zaterdag. Dan voort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu Toebak leeft. Goedemorgen Toebak leeft op de radio. En wat een feestelijke dag vandaag. Wat een feestelijke dag. Ach, ik krijg ja. meteen al zin om te surfen. Ja. Het schijnt een hele mooie dag te worden ook vandaag. Hè? Ja, dat wordt het toe vanavond natuurlijk. Hè? Ja, bij mij kan het al niet stuk. Ach, joh. Want? Gefeliciteerd! Jawel! Jawel, hij is jarig. Ik ben vandaag jarig. Dat is echt heel lang geleden dat ik op zaterdag jarig was volgens mij. Ja, nou, zes jaar geleden denk ik. Zes jaar geleden? Ja, dat ja. zou maar kunnen. Denk ik. Nou, ja. ik vind het wel uh, grappig om hier dan toch even plaatjes te draaien. Straks komt de familie nog even langs. Tijd ja. wordt een groot feest. Feest, En ja, het, het leven is één groot feest en je moet zelf de slingers ophangen. Dat klopt ook. Dat, dat, dat heeft hij, hij gedaan. gedaan. Nou, dat is wel leuk. Ik vind het wel, leuk. het heeft wel wat hoor. Ja, ik, dus, uh, ik moet eigenlijk ook nog... Uh, het is jammer dat ik geen face feestmutsje op heb. Zelf. Ik heb van die fluitjes, ben ik vergeten. Oh. oh ja, die zijn ook wel je leuk. Je legt ja. ons altijd in de la en je probeert ze altijd te verstoppen voor die kinderen. Want je vindt ze altijd irritant. Ja, ja, ja zeker. Zeker op bepaalde tijdstippen dat ze met die fluitjes beginnen te fluiten. Dat is meestal s ochtends. ze is ze dus wakker om half ja. zeven of zo. Of ja, zes sorry. uur. Heb ik je wakker gefluit? Dan <laughs> gaan ze om zeven s'ochtends ochtends en zeggen, mogen we spelen? Ja. En natuurlijk met maar... zachtjes doen. Ja, als je me naar beneden gaat, dan heb ik... Uh, dan zeg ik gewoon. Uh, uh, wat zeg ik nog weer? Wegwezen! En gauw! En gauw, naar beneden. <laughs> dus uh, ja, mijn leeftijd moet ik nog even melden, natuurlijk. daar ben ik niet zo uh, geheimzinnig over. Ik word 46 jaar. Wat ben je hier? Hè? De helft van, van, van mijn leven heb ik hier, zit ik hier al. Echt waar? Nou, oh, nee, niet Dat al is wel al heel al. lang, ja. Nee, ik vond mij, Zit hij er nou bijna 20 jaar of zo? Ja, dat, dat, <laughs> dus ik was er echt... niet bij, ik zit er pas 6 jaar. Dus. <laughs> ik moet er zelfs een beetje om lachen. <laughs> 20 jaar zit ik hier al gewoon. Ja, mijn wenkbrauwen gaan ongelooflijk omhoog huh? Echt? Echt? Ik heb echt van die stagiaires rondlopen, die zijn er een jaar of achttien en die kunnen mij dingen vertellen over het leven. Dat ik denk van, is dat echt zo? Oh, dat is dat wel val, handig. Daar s val ik stil van. Dan voel ik me echt een. Uh, <lacht> ja, een dom, me niet zo. een dom paard. Een dom paard. Een knol. <lacht> maar dom... ja, het is wel goed. soms uh, is het handig als anderen even je ogen opent voor dit of dat. Wel ja. Want ze zit zo vastgeroest af en toe. Jawel hè. Ja, een beetje Het wordt ook tijd dat wij samen een ander programma gaan doen. Misschien hier bij Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort of zo. Of we inspiratieradio. Dat geeft je hele andere inzichten. Ja nee, we pakken er anders gewoon twee uur bij. Oké, okay, is goed. De Nieuw van de Boombeds. Techno Ook dit. De nieuw van de Wombats, die heet Techno fan En ze hebben altijd van die lekker op tempo muziek. En uh, ja, dat doet het goed in de vroege morgen. Het begon allemaal Dance to Joy Division. Dat was echt zo'n grappige plaats. Want als je op Joy Division probeert te dansen, dan ben je zwaar depressief. Ja, dat is wel een leuke... Uh, ja, dat is gewoon even een andere twist er aan het doen. Dus zaterdagmorgen 10 minuten over 8. En we zitten nog even te kijken naar de, de komkommer Nieuws. Oh, ja, een... het is komkommertijd. Het is komkommertijd, dus dan ja, krijg je dus dat soort berichten. Dat... Ja, vandaar. is misschien wel opzettelijk uh, erin gebracht. Van, dan hebben we ook echt wat te vertellen over komkommers. Ja. Dat dus zou zo makkelijk maar... Ze hebben nu een restaurant weten achterhalen waar het waarschijnlijk vandaan komt. Tussen uh, 12 en 14 mei hebben er 17 uh, patiënten, uh, slachtoffers <lacht> hebben we daar gegeven. Wil jij de volgende gegeven. patiënt even afhandelen? Drie koffie. <lacht> Stop er maar weer een, uh, een komkommer in. En uh, dus, ja, of die, die alle 17 dozen, weet ik niet helemaal. Maar die hebben ontzettende klachten gehad. Ze hebben het allemaal getraceerd en het komt allemaal terug op dat restaurant. Dat, nee, hebben ze, dat zijn ze overeengekomen. Als De namen dan ga ik gewoon nooit eten. Nee, toch? Dat, ik weet niet of ze dat, dat allemaal ja, We zijn opgedacht. Tot gisteren zijn dus ruim 2000 Duitsers besmet met de bacterie. 19 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte, 18 Duitsers en een zweet. Oh, okay. En 90 mensen raakten besmet in 11 andere landen, onder wie 9 Nederlanders. Ik. Alle op twee personen na die de besmetting op na een bezoek aan Duitsland. Is het misschien, is het, is het misschien leuk als we een, uh, een, een komkommer inpakken en die naar Malawi sturen in Den Haag en dan groeten uit Duitsland. Ja. <laughs> Met vielen dank voor die bloemen. Ja volgens mij ja. is dat wel grappig uh, not, dat te doen. Grappig om het not te doen. Om het not te doen. It's not done. Nee. Nou. Um, do verder gaan ze hier. in Nederland, gaan ze een outbreak team gaan ze bij elkaar uh, uh, uh, uh, roepen. Om, het, uh, ja, om te kijken wat ze ermee moeten. Ja. Outbreak Team. Ik doe meteen de, aan die film. Met de. Ja, allemaal uh, van die spannende films ook. Oh, he, met oh. allerlei uh, quarantaine en weet ik veel hoe ze al mee komen. Ja. Allemaal spannende films. Um, ja, nog andere berichtgeving? Ja, want yes. wat doe je daarna? Nou, precies. Met de slachtoffers, ja, die kan je het beste ritueel verbranden. Want je moet huh? gewoon zorgen dat het niet verder uitbreekt. Maar uh, er was in het uh, crematorium van Uden in Noord-Brabant. Was er dus ook een, een crematieplechtigheid en een slecht sluitende deur van een verbrandingsoven. Ja, dat gaf een nodige commotie, want de deur sloot niet goed. En de kist die bleef halverwege steken, maar die vatte wel vlam. Dat lijkt wel een beetje eng allemaal. Het ja, precies. Het, ja. Moest worden, het crematorium moest worden ontruimd en de brandweer had de problemen snel onder controle. Zo. Maar ik vond het trouwens wel verrassend. Want ik was dus laatst naar een, een crematie. Ja. En toen vertelde iemand met wie ik dan in de rij stond. Van, dat zij, uh, haar vader, uh, die had het verzoek gedaan. Dat zij familie uh, hem zelf in het vuur zou schuiven. En dat kan dus dan als iedereen uh, weg is. Ze zijn allemaal langs de kist gelopen. Ja. Alles gaat weg. En dan kan je dus zelf, gaat die kist naar beneden. Maar dan kan je dus naar beneden toe uh, via een andere ingang. En dan kan je dus met de kist kan je dus naar uh, de overloop En dan kan je hem er zelf in doen. Oh. Dat wist ik helemaal niet dat het kon. Ik denk van nou, het is wel mooi op zich. Ja, het is wel mooi. Ja, Heel uh, uh... afrondend, want je, je ziet het anders zelf niet. En nu nee. is het gewoon normaal gesproken, ook met begraven, dan gaat iedereen een schepje doen. En uh, dan gaat die hele berg, die wordt erin gegooid en dan, dan is het begraven. Maar nu weet je het niet, hè? ik bedoel het gaat naar beneden, maar ja, weet jij even wat ze ermee doen ja nou, het is leuk om laatst te hetzelfde geld doen. maken ze een deal met de wetenschap. En dan uh, gaan oh, ja, ze alles oh, verkocht, ja. weet je wel. Oh? Ja, ga ik van die oliguubbebeld <laughs> ja. dat ze dat, dat uiteindelijk dan de, die ingewo of de, ingewo of de, de inhoud gaan uh, verhandelen. Ja, of dat ze even, even in het gips doen en gaan dat ze beeld maken en zo, weet je. Dat is alske... Nee, dat is echt helemaal vergetekend. En kunstenaars verkopen. Ja, nee. Hey, in Amerika is daar zo'n hele heftige uh, zaak over geweest. Hè. de twee van die mensen die dan uh, gewoon allerlei lichaamsonderdelen gewoon verkochten. En dan vroegen ze of het lichaam dan wel, uh, wel zuiver was of ze geen ziekte bij hadden. Hadden ze gewoon één een een zak met bloed. Of twee zakken, zakken met bloed hadden ze. Die waren gewoon goed bevonden altijd. Al die, oh, die hadden ze steeds bij zich. En dan het vroegen ze om van, wil je misschien even een, uh, een, een monster van het bloed laten zien van het lichaam waar jullie onderdelen van sturen. En dan deden ze gewoon een klein beetje bloed uit, uit die zak. Of uit die okay. andere zak. wisselde ja. een beetje af. Okay. Maar het was natuurlijk niet echt, blik uit, echt uh, bloed uit het echte lichaam waar ze onderdeel uit dan En uiteindelijk is... werden mensen dus heel erg ziek. Ja. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze gewoon aan het handel waren in lichaam te delen. Voor mensen die ook niet eens toestemming hadden gegeven. Nou, dat nog net niet. Oh, maar okay. dat, dat is echt een waanzinnige... Eh, uh, rechtszakje is dat geweest. Nou, op mijn verjaardag je natuurlijk ook altijd favoriete muziek te draaien. Oké, okay. ik dus ben ook benieuwd uh, of je mijn landenkeuze leuk vindt. Ja, ik ben echt gek. Ik heb heel aan jou gedacht tekenen. terwijl ik het deed. Oké, okay. nou uit ja. België: Trigger Finger! All this dancing around. Alsjeblieft. Come you on know. baby. Start a the new revolution, they're dancing around Niets in de handmuziek. Uh, sea Pony heette het. Uh, I Never Would. Daarvoor nou, natuurlijk Dancing Around van Triggerfinger. Echt wat een, kei ja, een band is dat gewoon? Daar word ik echt zo vrolijk van. Dus ik denk dat moet ik draaien op mijn verjaardag. Triggerfinger. Ja. ja, volgens mij waren ze ook bij 5 mei, hè? Ja, ik heb je ik, erover uh, gehoord. Maar ik heb ze zelf niet gezien. Weet ik eigenlijk? Nou, ik hebben we het, dus geen Oh, je was sorry. in die staat? Ja, waarschijnlijk. Maar het is wel gezellig. Wel weer vandaag uh, triest nieuws te lezen in, uh, in de krant over die uh, man in uh, Hoensbroek, 41-jarige Angelo, die had al 13 jaar had die psychiatrische problemen. En Gisterochtend kwam hij naar buiten met twee fakkels. En daar zei ik: Ik ga me koniveren in de brand steken. En de buren: Ja, ga, doe niet zo gek, man. Dat moet je niet doen. Dus ze zegt hij: Ga uit de buurt! Dan kwam hij naar buiten met een bijl en een zwaard. Want dat was in ieder geval met een bijl. Ik hoor verschillende berichten dat hij dan weer geen zwaard heeft. Maar in ieder geval. En die bijl zijn gaan hakken op mensen om me heen. Het is dus echt luguber, te luguber verwoorden gewoon. En uiteindelijk heeft hij dus één buurman doodgeslagen. Uh, en andere mensen verwond. Ik heb gehoord over dat hij een hand heeft afgehakt. Dat gaat het uh. Maar je hebt ook het. Uh, maar dat is een ja, maar. Zou hij dat... duidelijk geïnspireerd zijn door al die ridders en zo? Ja, misschien. 13 jaar wil hij, wil hij dan niet geholpen worden. En uiteindelijk uh, kwam de politie. En toen riep hij al, schiet me dood. En uh, nou, hij wilde die fakkels en die toestand die bij zich droeg, wilde hij niet neergooien. Nou, dus hij heeft één schot in de lucht en uiteindelijk neergeschoten. Door de Misschien. Hat. Door het hoofd geloof ik of door de nek geloof ik. Oké. Okay. Dat is zoiets. Dat is voor ja, vrij Ja, Ik denk dat, dat het dan misschien bijna barmhartig is om die man uit zijn lijden te verlossen. Ja. Want je kan hem dan niet in zijn hart schieten en dan uh, revalidatie toestanden en bij allerlei psychiaters. En, en volgens mij krijg je het er gewoon niet uit. Het is, het is wel vrij heftig om het meteen ik moet doodschieten, maar ik denk wel in zijn geval het beste te is. Misschien is het bij, wel barmhartig gewoon, oh, ja. Ja. Ik vind het wel een mooi woord, hè. Barmhartig. Ja, precies. Nou. Ja, prachtig. Zover het eh, trieste ja. nieuws. Is er, ja. is er, is er het goede... ook nog leuke nieuws? Nou, het is wel... Uh, we willen graag een rookvrije... Uh, weer... Oh, wacht. Nee, ik heb veel mooier nieuws. Een arme... Oh, okay. Timmerman uit de Krottenwijk bij de Filipijnse hoofdstad Manila, ik vind die naam alleen al ja. heel al zonnig, Hij heeft op een de grootste jackpot in de geschiedenis van het land gewonnen. Hartstikke Hij is idee. vader van zes kinderen en won 356 miljoen pesos. Dat is ongeveer 5,7 miljoen euro. Nou, dat is heel wat. Een 60-jarige man die nauwelijks een opleiding heeft genoten wil nu een stuk land kopen, een huis bouwen en zijn kinderen naar school sturen. Drie moesten al uh, voortijdig van school af omdat de vader de schoolspullen en uniformen niet meer kon betalen. En ze zijn nu op één dag inmiddels getrouwd, maar wonen al nog allemaal bij hem in zijn hutje. <lacht> en hij had zijn uh, winnende lotnummer samengesteld uit zijn trouwdatum en de geboortedata van de kinderen. Nou kijk, dan moet je ook wel winnen. Ja. Hè? Nou, ik vind het wel fantastisch. Dit maar is, ik hoop uh, wel dat iemand ze goed be begeleidt. Want uh, ik kan me voorstellen in dat soort landen dat er dan uh, van die uh, graaiers zijn. Van... Ik zou u wel even helpen hoor. Ja, je moet het beleggen bij mij, weet je wel. Zo, de, ik hoop dat de een of andere, voor mij wordt zo'n zo uh, plan Nederland of zo, dat die gaat helpen uh, om te zorgen dat misschien de hele school nieuw uniformen heeft en dan. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja, want je hebt alleen een hoop vrienden erbij. Ja, ik denk het ook al. Ja, en die, gaan, die, die komen allemaal op de stoep. En die hadden ze even ik wil een stukje van je, van je leven wel mooi mooi Ja, ik meepakken. Niet, ga je niet eens even trakteren. Doe even wat, uh, wat lekkers. Weet ja, wil wel, wel. Wat trakteren hoor. Oh ja, ja ik zie je ook ja, ja. heerlijk staan. Ja, ik heb hier nog sushis meegenomen. Nou, niet sushi. Nee. Daar ben ik niet zo van. Ja, maar s'ochtends vroeger is dat ook helemaal niet lekker. Nee, volgens maar mij ik, ook niet. Ik vind ook, ik hou wel van salm, maar die rauwe, die, die rijst en zo. En uh, die was, hele bakken vol met die kleffe rijst. Uh, was het ook niet Bart Boos die uh, uiteindelijk huf, huf, stapel uit bed belde voor sushi? Ja, dat vond hij niet lekker geloof ik hè? Nou, ik en, uh, ja. hij was even, uh, en nou, Er waren maar weinig mensen die niet naar bed van Ackouw Geloof ik dat Wie uh, was het ook weer die uh, zo hypocriet was uh, Die nu bij Jack Spijkerman die was de enige die in bed bleef liggen. Nee hoor, daar heb ik geen zin in. Hij was echt zo kinderachtig. Maar goed, later heeft hij, heeft hij nog meer kinderachtige dingen aan. Waar mogen we jou voor uit bed uh, halen? Uh, Kunnen we ik voor een, een leuk radio show van maken? Een mooie designstoel. Oké, okay, ja, Zal ik, ik een lijstje wel... geven welke stoel? Hè? Want voor niet elke stoel kom ik uit bed vandaan. hè? Ja, ja ik geef even een lijstje door. Uh, ik zat net vind wel een stoel in de krant staan. En ik had nou, zat wel te denken, van, zou je die nou mooi vinden? Ja. Maar ja, het is wel een riant verjaardagscadeau hè? Ja, ik heb Geef je, je wel een route je moet even langs die route kijken met Grof vuil. Wie weet vind je dan wat? Hey, dat is een mooi verjaardag. Een nieuwe route voor Grofvuil te rijden. Dat vind ik wel hele goede. Ja, hè? Ja, die Top. is leuk bedacht. Ja, ik ben wel.. Uh... Ja, je bent nog creatief. Ja. Oké, okay, BDI's zijn langzaam aan het doorbreken. En hier, de vorige hitsing op. Hangen, wacht even. Ja. Zo, dat hebben ook weer gehad. Duurt soms zo lang met die Liam Gallagher en Noel Gallagher. Die kunnen echt zo gigantisch ruzie ja. hebben met z'n allen. <lacht> dat geeft het. Ik weet niet wie van de broertjes nu. Nou ja, Liam is doorgegaan, dus zal uh, Noel. Uh, ja. Neergeschoten zijn? Ik weet het niet. Maar het roept zich vanzelf uit op een ja, gegeven moment. Ja, is echt. Die hadden zo ontzettende ruzie met de twee altijd. Dat nou. je denkt van nou dat ze nog doorgaan, maar jawel, gingen ze toch eindelijk weer door en dan maakten ze toch weer muziek. Maar het is, het is ja, zijn mijn vader altijd, als mensen ruzie hebben, moet gewoon even een hek omheen doen. En dan komt er op een gegeven moment altijd gewoon eentje naar buiten. Dit is het gewoon klaar. Want <laughs> blijf het maar door etteren Oeh. Ja, ik was echt groot. Hekker omheen, dan komt het allemaal wel goed. Nee, dit is. Ja, uh... Dit is natuurlijk goed nieuws. Ja, dat geloof ik. Dat, <laughs> dat is natuurlijk goed nieuws. Dat, dat, moet doen. Doen. dat moeten we doen. Het is tijd voor Sandvoorts Nieuws. <coughs> Nieuws uit Zandvoort. Dus dan zeggen we... Dit is een uh, belangrijk moment. <laughs> ja, zeker belangrijk. Ja, meneer Hillen, klopt. <coughs> nou, het is wel zo dat uh, Nicolaas Schol de meeste kleine defecte huishoudelijke elektrische apparaat heeft opgehaald. Oh, oh, ja, die wedstrijd was... Uh... Anders Peter den Boer van de hoofdreiniging en groen, gemeente Zandvoort. Een aantal weken geleden startte de gemeente de actie van Recycle om met name de basisschoolleerlingen bewust te maken van groep 7 en 8 dat het recyclen van huishoudelijke apparaten veel meer voordelen heeft dan zomaar weggooien bij het grof vuil. De drie basisscholen van de golf hebben dus deelgenomen aan die actie. En uh, ja, het schijnt echt geweldig zijn en de winnaar, de Nicolas School, mocht een digitaal fotocameraatje in ontvangst nemen met het verzoek van Den Boer om in de komende tijd een filmpje te maken, want dan kan men deze camera over het onderwerp recyclen. Dus ik neem aan dat we dan TZT ook... Dit filmpje dan via de website van Zandvoort.nl uh, kunnen zien... Dat goeie ze dat gewonnen hadden en zo, dat is wel leuk. Het is een goede actie, vooral omdat uh, bij kinderen heel vaak uh, techniek uh, is belangrijk... Ze hebben overal speeltjes natuurlijk en het is leuk... Nou, daar, wie weet, helpt, helpt het ook om uiteindelijk uh, al die ja. Uh, al die snoepepiertjes die altijd op de grond gooien... Dat ze die ook een keer in een prullenbak neergooien. Ja, oh, daar denken ze niet aan. Is echt zo achteloos gewoon, zodra het uit de verpakking is... Dan, oh dit, oh daar heb ik niks meer aan. Hup en dan gaat het op straat. Klinkers en man. ben ik ook. ben 46 geworden vandaag. Ik heb ja. van vandaag een, uh, nog een, uh, een, een lange file die ontstaan is. Uh, na een aanrijding op de Dreef. Dat gebeurde afgelopen maandag op de Lankhorstlaan en de Heemsteedse Dreef. Een automobiliste wilde rond half zeven. Uh, vanaf de Heemsteedse Dreef afslaan naar de Lankhorstlaan. Toen hij een auto over het hoofd zag die, van de Dreef, uh, die op de Dreef reed. En beide voeten gekomen met een harde klap tegen elkaar aan. Bij, na de aanrijding brak er brand uit in een van die voertuigen. De bestuurder had het niet in de gaten. En de voorbijganger hadden hem snel uit het voertuig. heftige scène is dit. Wow. En met de brandblusser uh, werden de vlammen gedoofd. En hulpdiensten controleerden beide bestuurders... die vonden wel geen ernstige lette hadden opgelopen. Door het ongeval, was wel bijna 2,5 uur... was de heemstijdse dreef afgesloten. Ik ruik, ik ruik film, uh, ja. uh, film hiervan. De, de, de rechten moeten verkocht worden. Ja, ja precies. Jij, jij zit weer echt te denken aan... Weer? Weer. Maar goed, uiteindelijk uh, werden beide bij uh, voertuigen uh, zo, weggehaald. En toen ontstond er aan de andere kant een aanrijding. Mm. Mm. <laughs> Kijk eens. Ach, jongens. Net zoals als een politieauto stopt op snelweg. En dat uh, hij zijn de deur af en Bam, gelijk deur eruit, weet je wel. Of... Ja, ja, ja, ja. ja. <coughs> ja. Uh, nog meer? Komend, ja, komend weekend start het uh, 19e Hotsknots Begonia-toernooi op de velden van SV Zandvoort. Dit afsluitende toernooi van het seizoen is hoofdzakelijk bedoeld voor elftallen die het hotsknots-Begonia-voetbal, uh, dat betekent dus volgens de dikke vandaan het Boerenkoolvoetbal, hoog in de vaandel hebben staan. Ze komen van heinde en verre, zelfs uit Groot-Brittannië en België. Dit jaar is het de negentiende keer. En uh, twee dagen uh, een zwaar toernooi. En het bestaat er aan op zaterdagavond een groot feest in de kantine van SV Zandvoort met een gezamenlijke, waarschijnlijk, maaltijd. Op vrijdag wordt het toernooi altijd geopend met een wedstrijd tussen de twee veteranenteams. En uh, de, dit jaar uh, is het de wedstrijd tussen de veteranen van Zandvoort en die van Koninklijke HFC. Er wordt dus gespeeld op het hoofdveld van Edswijk Zandvoort om half acht vanavond. En het toernooi start vandaag dus om elf uur. Nou, dat wordt, dat wordt gewoon heel uh, gezellig en sportief. En ja. ze hebben het weer, dacht ik, wel heel erg mee. Nou, oeh, het schijnt echt mooi te worden. En 75-jarige inwoner van Zandvoort is dinsdag 24 mei. Ja, het, um, uh, kijk rond de vijf uur gewond geraakt na een val met de fiets. We gebeurde aan de Maurits Nijhofstraat. de vrouw schrok tijdens de fietsen van een ander weggebruik en viel op de grond. En ik lees een ander berichtje dat de gevolgen van een val van een racefiets of een mountainbike wordt ernstig onderschat. Per jaar lopen ruim 85.000 Nederlands traumatisch hersenletsel op aan het gevolg van een val of een harde klap op het hoofd van hen belandde zo'n 3800 wielrenners en motorbikes Dat gaat vooral over mensen die toch net even sneller gaan Dan uh, gemiddeld ja. En ook waarschijnlijk komen er straks wel die mensen bij Die op zo'n fiets rijden met zo'n grote dikke naaf En die dan altijd bellen Wil je aan de kant gaan? Want ik moet er langs. Vind die oh, die vind ik zo irritant altijd. Dat dikke naaf. Wat bedoel je daarmee? Komt er weer eentje? Nou, ja. er zit zo'n motor in de voornaaf. Dat is zo'n quasi fiets, maar er zit wel een motortje in, hè? Zo'n nippertje. Zo'n nippertje is dat. En de Hersenstichting vindt de preventie van hersenletsel van groot belang en steunt gebruikt. Steunt de decreten de gebruik een helm? Ja, maar dat is niet cool. Het is, al, het is echt niet cool. Een fiets met grote naaf is al niet cool. En dan nog een helm op ook, dan lijkt je helemaal zo'n Willempie. Maar het lijkt soms echt ongecontroleerd zoals ze voorbij komen. Echt ja. ring oh, Met twee handen aan het sturen dan zie je ze echt zo. Je denkt, ik ga wel aan de kant, want dus straks lig je bovenop me gewoon. Dat wil ik ook niet. Ja. Nou, zover wat, zo zijn berichtgeving. En straks meer in deel 2 van dit radioprogramma Is een beetje stem hebben Ja, ah, Citizen Kane. Oh nee, dat is een film, Citizen Kane. Dat was, ja. Stephen King was dat, hè? Citizen Kane? Het zou kunnen, ja. En Kane heeft daar weer een naam van uh, afgeleid. Maar Kane hebben ze dan weer anders geschreven dan leek te veel op. Dit was Miles Kane namelijk. Ja, ha, misschien dat. En uh, Ray... Uh, Nog een keer. Rianne? Nog een keer. Rearrange my mind. Rearrange my mind. Ik wist het wel het dat ik het wel. uit kon spreken. Het wordt tijd dat het inderdaad een beetje... Herschikt wordt jouw ja. geest, denk ik. Hé, hey, hey. Valt er nog wat te lachen? Dat was de vraag. <laughs> ja, nou zeker wel. Ja? <coughs> Behouden ze dat ik uh, een vreemde stem heb. Een 95-jarige man uit Den Haag is betrapt in de supermarkt toen hij condooms wilde stelen. Ja, Hoeveel, hoe oud was die man? 95. Wauw, stoel de een jaar hoor. De stopte een pakje condooms in zijn zak in een winkel aan de weg. En toen hij probeerde weg te rennen, nou, hij kon nog rennen, ja? wilde het personeel hem tegen. Hij is overgeleverd aan de politie. En op het bureau verklaarde hij echt geen idee te hebben waarom hij de condooms wilde meenemen. Dus de politie gaf hem een reprimande en besloot er gezien zijn leeftijd geen zaak van te maken. Hij kan natuurlijk wel weer naar halt dat hij een werkstuk moet maken. en al. Ja. ja, ik bedoel, ik moet deze gewoon dan net zo behandelen als een jeugddelingkwent. Nou, volgens top? mij heeft hij ooit zo'n cursus gedaan. In het en? vage verleden Dat hij, oh ja, vroeger, met onze uitgelegd dat we die condooms, dan moesten die. Oh ja, die moesten over die komkommers heen. Oh ja, oh ja en, en, voordat je ze eet, dan weet je ja. zeker dat je die EHEC-bacterie niet krijgt. Precies, en daar had oh, hij dan okay. een beetje achter in zijn hoofd dat hij dat ziet. Er moet iets met die komkommers, ik ga condooms halen, maar ja. Dat waren niet, geen jippie condooms. Ja, want die waren heel duurde, ja, tien voor een euro. Hè. Dus, uh, maar ja, ik vind het wel stoer. Het is wel stoer, ja. Dat maar is, ja, zo uh, zie je, hè? Zo die je oudere mensen denken kron. dat ze de hele wereld hebben. Ja. Want ze worden toch niet vervolgd. Dat is dus vanaf waar. wanneer mag ik een keer trekken? Ik heb zo van, oh. Nou, oh, wacht, hoor. Oh, dat soort uh, praktijken wil ik niet hebben. Wanneer mag ik een keer trekken? Een keer trekken, dus. Ja. <laughs> Ja precies krijg dat Ja maar dat, dat, dat ik dan inderdaad ga stelen en zo. En, uh, oh dat wil je Weet je dat is die Benidorm Bastards weet je. Oh dat vind ik echt een geniaal programma <coughs> ja. ik, ik, ik heb wel uh, niks anders dan uh, gezeuren over die televisie Maar de Benidorm Bastards vind ik echt geniaal bedacht dus een keer omgedraaid in plaats van de jeugd die ze bij de hand is Maar ik vond het zo mooi Want dan zag je er eentje Die had een N wijzig op zo'n A4'tje En dan stond er keukenwinkel en dan plakte die N over die kei. Ja, oké. Okay. Oh, leuk een winkel. Ja, oh, wat leuk. <coughs> ja. Afgelopen week natuurlijk hoop te doen over Sip Bladder van de FIFA. Weet je wel, van de. Ja? De, de FIFA family. Ja, daarvan. En uh, ja, hij heeft het natuurlijk weer gewonnen. Hij is weer president gebleven van de FIFA uh, Foundation. Foundation, FIFA Family. En ja, hij kwam ook zo ontzettend goed uit de verf. Moet je nog even luisteren? I have, I have asked. Hij komt zo duidelijk uit het verf Is die Irish ik, ik weet niet maar hij probeert iets te wel zeggen dat die Irish is Wat probeerde hij nou ook weer te zeggen dit probeerde hij niet te zeggen Respect I have only asked for respect nothing more Hij komt zo zeker over ook het is, uh, hij vond ook bij zichzelf dat er helemaal geen crisis was the FIFA family. in de FIFA Wat is a crisis? <laughs> voor die termen dat je denkt van ja. Man, je gaat niet winnen, maar hij heeft het wel geworden. En heel veel mensen om hem me heen die hadden ook zoiets van... Ja, we stemmen alweer op hem, want wie weet krijgen wij dat baantje ooit. Okay. Dus we gaan hem niet wegstemmen. En dan stemt hij op ons weer. Ja, dat is één ja. grote... Wat, hoe oud is die man? 75. Oké, okay, waarom van die bejaarden? Want we hadden het net over bejaarden. Omdat ze dan niet meer aangeklaagd kunnen worden. Dat was het! Ja. Nou ja, nou, dat is wel handig natuurlijk. Is is weer zo'n Berlusconi gevoel wat je bij hem krijgt. Ja. Dat is echt van, uh, ik heb maar één woord. Hey, hey Nozum. <laughs> en Nozum van 75. Van 75. <laughs> Goed, toepaklijvervrijder. Kwart voor negen is er nog muziek. Oh, ja. Nou, ik heb nog wat onder de knop staan. Word maar wakker en spring naast je bed. <middels> Even ik mis het soms wel eens in, in, in zo'n plaat hoor En ik denk van, nou wacht voor mij Wel even een gitaar erin zitten Maar helaas, dat zit niet in deze plaat Oh, toch wel even Ja fijn, om zo'n lekkere gitaar erbij Maar goed, het is al tegenwoordig allemaal synthesizer Want dat, uh, dat viert hoog tijd gauw. Dat is echt grappig om, om dat uh, te, te ervaren gewoon weer. Echt de jaren tachtig weer Zo weer de Being paint. Nee, ik heb hem toch oefend Gewoon ook hè? deze plaat, Toch? Huh? The Paints of Being Pure at Heart Ah Ja en dus de, de titel nog Heart In Your Heartbeat. Mijn god zei. Een heart gewoon H-A-R-D en een In Your Heartbeat is met e a r T, toch? Tja. Ja, prachtig. Ja, het is prachtig bedacht. Ja, misschien moet jij gewoon een, een, een, gedicht, een gedichtenbundel van ja. Jeetz of zo krijgen ja, voor lang. je verjaardag. Van de Engelse gedichten. En dan kan je die oefenen en dan kan je die zo lekker geaffecteerd uitspreken. Ja, precies. The Telltale hard. ja, ik nou, ja goed. Ik <laughs> Shakespeare. Ik kan wel schrijven, maar ik krijg het niet meer bek uit de nee, Daar komt het waar, een het, uh, het blijft een, mo uh, <lacht> een mooie. dag te worden. Uh, I hope everybody's wearing sunscreen. <lacht> dat hoop ik ook, ja. Dat ja is allemaal, zeker. Want dat, uh, ja, je moet toch. Ik heb gisteren even in de zon gezeten en ik moet zeggen dat ik toch in een keer weer zo'n bruine toet heb. En dat wil ik eigenlijk allemaal niet. Waarom niet? Nou, ik weet niet. Dat vind ik zo decadent. Oh, oké. Okay. Nou, maar tegenwoordig dinam. is het... Vroeger was het helemaal niet decadent als je bruin was. Nee. Wil je juist witte zijn. Precies. Dus, nou ja. Het is uh, de, de, de mensen van het land die zijn bruin. Dat ben ik niet. Nee, precies. Je bent niet zo'n boer. Nee. Maar uh, ik, ik heb nog even gekeken. Maar het schijnt dus ook dat uh, die die ehak, hè? Ja. Uh, dat hij zo agressief is, ja? omdat die uh, bacterie dus een gifstof combineert met een, een zelden geziene lijm. Ja. Dat is een soort lijmstof die plakt de bacterie aan de ingewanden van de patiënt. En waar, waar die bacterie dan het gif in kan spuiten, alsof het een beestje is. Hey. Dat is wel eng. Maar dit is een soort lijm die alleen wordt ontdekt bij kinderen in ontwikkelingslanden. En uh, ja, het centrum werkt dus uh, sinds ten... vorige week samen met de Duitse gezondheidsautoriteiten. Maar, om... maar niet bij de bouwmarkt. Die is niet dat je nee, denkt van... Uh... Nee, nee. Weet je, met lijn probeer die... Uh, die uh, uh, neem je die grote algurk nou een keer komkommer ergens, probeert vast te lijmen dat? Dat, uh, nee. nee. Maar ja, het, het is vaard? dus wel, uh, het, het is wel een variant van de E. coli. En de, ja. die E. coli die, die, uh, is normaal eigenlijk. Die zit eigenlijk ook altijd in uitwerpselen, hoor, de E. coli volgens mij. Oh, ik En weet dus, is, daarom is het ook van belangrijk van handen wassen en inderdaad groente. Alles uh, wassen voordat je het in je mond stopt. Ik, ik was vroeger van de scheikunde met tegenwoordig. Ik vind het zo goed doen, zeg Helge, als ik me over mijn eigen, mijn eigen drol heen buig. Vroeger kijk ik nog wel eens naar, ik denk, hoe oh, ziet hij er vandaag uit. Ik kan me ooit een kunstenaar herinneren die zeg maar een jaar lang zijn drol elke dag heeft gefotografeerd. <laughs> Om te kijken of er nou echt heel veel vari variatie is. En, en daardoor kan je natuurlijk ook een beetje jaar aflezen. Uh, uh, uh, in, in, in de winter ziet het er wat minder goed uit in, in de zomer. Met meer groente en fruit. Ja, volgens mij de kleur, hè. De, de kleur is een... ja, nou. Lekker vroeg morgen, zeg ik. Nou, ik heb uh, nog niet gekeken vanochtend hoor. Als we nog steeds <laughs> even bij die grote alguruk zitten, bij de komkommer. Ja, ja de passagiers uh, van de cruise. Die, uh, wanneer begint die ook weer? Ja, mensen uit Heemsteden, Tessa en uh, Nick. Brussé, die hebben namelijk een cruise geboekt. En die, ah. die gaat binnenkort vertrekken. En die gaan als eerste gaan ze de haven van Hamburger aan doen. Ja? Ja. Niet om een hamburger te eten, maar om komen te pakken. Nee, ah, die hebben zoiets ja. van: kan ik mijn reis nog annuleren? En de, ja, de reis, uh, annuleringsverzekering had zo nee meneer, dat valt er niet onder. U moet echt aan boord. Ja, hij zegt van ik blijf al aan boord, ja. Maar de mensen gaan in hamburger misschien wel van boord. En die nemen dat ding mee. Ja. En dan gaan we met z'n allen straks weer terug dan heb je straks weer zo'n schip die ergens op zee moet blijven dobberen... ...omdat ze uh, toch de bacteriën aan boord hebben. Ja, maar de, de, het blijft gewoon zo... Van, dat zeggen ze ook altijd als je naar Indonesië gaat... ...of in ieder geval Aziatische landen... Ja? ...van zorg dat alles wat je eet gekookt is... En dat alles gewoon onderhevig geweest is aan uh, hoge temperaturen. Ja, maar ja, als Dan weet even... je zeker dat eventueel schadelijke bacteriën gewoon ja, bedoel, dood zijn. Ik kan me voorstellen dat die komkommer gewoon wel was. Maar het, het is ook de mens onderling. Het, het schijnt dus heel erg besmettend te zijn. Dus het heeft niks met te maken met die komkommer. Mm -hmm. Maar en de meeste echt... zijn, uh, besmettingen zijn dus bij vrouwen, hè? Maar ja? ik kan me ook voorstellen, want het is ook logisch Als vrouw zijnde, je legt je koekommer in je winkelbakje Ondertussen zit je eventjes aan je mond te krabben of wat dan ook En dan kan zo'n bacterie erin komen ja, Eigenlijk ja. moet je misschien wel met handschoentjes aan boodschappen doen En alles gelijk wassen en daarna de handschoentjes weggooien Dan weet je zeker dat er geen schadelijke bacteriën aan zitten Maar je ja, krijgt bijna smetvrees Want er zijn ook heel veel bacteriën die, die zijn wel te behappen Daar, ja. daar wil je alleen maar meer, krijg je alleen maar weer, meer weerstand van Volgens mij is het juist hartstikke goed om een beetje die weerstand op te bouwen... We zijn we tegenwoordig zo panisch hier, natuurlijk... ...dat ze we die weerstand zo laag hebben ge ge gekregen. Ja. Dus, maar goed, dat heeft volgens mij niks met te maken met die, met die grote augurk. Het heeft echt nu alleen maar te maken met het feit... ...dat mensen onderling gaan besmetten. Dus je moet gewoon groot wit pak, mondkapje voor, handschoenen aan... ...helemaal ingepakt. Prettige vakantie? Ja. Nick Brussen en vrouw Tessa oh. Brussen. Blijf gewoon lekker thuis. Ik stel, ik weet niet, ik zal mezelf opsluiten in, in zo'n wc of zo'n cruisekip, Lekker relaxed hè, zo'n cruise. Heerlijk. En Even een gouden ouwe uit de vak, kwam me weer tegen. Goeie gauw, ouwe komen hier voorbij. Primal scream and get your rocks up, honey baby. Oh, ik, krijg altijd, ik word altijd helemaal wild van deze plaat. Gewoon, nou, Maar goed, dat ligt aan mij natuurlijk. Uh, verder de toepaklefte op de radio. En wij hebben nog een grappig uh, binnengekomen berichtje van een pyjama jongetje. Dat vrijdagochtend werd gevonden bij Groningse uh, Rietdiephaven. Is herenigd met zijn uh, ouders. Hij was dus uh, 9 jaar. En hij was ze dan rondlopen. Hij liep in zijn pyjama. En hij kon eigenlijk niet vertellen waar hij vandaan kwam. Oh? Dat is op zichzelf wel bijzonder. Op negen jaar weet je meestal wel te melden waar hij vandaan komt en hoe je heet. En zo. Maar dit was een autistisch jongetje die waarschijnlijk ergens uh, nou ja, ontfutseld was bij een groep. Hoewel hij liep in zijn pyjama. Dat toch, toch ja, een, misschien wel... heeft hij wel een beetje geslaapwandeld of zo Ja, meteen. op die manier In ieder geval, hij was de wijde wereld ingetrokken En uh, mm -hmm. uiteindelijk via Twitter hebben ze de, uh, hebben ze de ouders weten achterhalen so, Oh, dat het, is wel mooi Dat is een mooi bericht Hartstikke leuk Ik zag gisteren trouwens uh, het programma met uh, Geert Mak zat had een stukje geschiedenis heb Ik heb ook altijd zwak voor Het ging over de Eerste Wereldoorlog Er was namelijk één man Een Russische meneer Die was, had een gigantisch oorlogtrauma Je wist niet wie je was ze wisten alleen dat hij 41 jaar oud was. En uh, nou ja, hier heb je een foto van hem. Ze hadden vier jaar in een gesticht gestopt. En uiteindelijk dachten ze, nou, misschien vinden ze iemand. Maar na vier jaar vonden ze niemand. Uiteindelijk hebben ze een foto uh, geplaatst in de krant. Toen reageerden echt duizenden mensen. Die hadden zoiets van, ja, dat is mijn broer. Dat is mijn neef. Dat is mijn man. Dat is uh, uh, uh, verloren gewaande achterne. Noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment bleven er dus drie uh, gezinnen over... En die hadden zoiets, ja, dat is echt mijn man, dat is echt mijn neef. Ook al was mijn neef uh, 1,86. En hij is 1,90 of 1,85. Uh, hij is gekrompen of hij is gegroeid door, gegroeid door de oorlog. En uiteindelijk is recht naar rechtszaak gekomen tussen twee gezinnen. En uiteindelijk is hij dus geplaatst bij één van die gezinnen. Want ze hadden zoiets, ja, daar, die hadden echt een beetje bewijs. Huh? Terwijl die ander nog steeds aan het strijd. Die wil zelfs het lichaam opgraven om DNA-test te laten uitvoeren. Om te okay. laten zien van, nee, hij hoort echt bij ons gezin. Ja. Bizar, hè? Ja. Maar het komt gewoon omdat zoveel mensen een familielid hadden verloren. Dat iets, nou ja, als we in ieder geval maar weer een familielid terug kunnen krijgen. Een plekje hebben om naartoe te gaan. Om ja. te rouwen of zo. En uiteindelijk, ja. Ja, ja. Die man is natuurlijk wel overleden. Maar goed, uiteindelijk heeft hij dus volgens een andere gezin... Bij het verkeerde gezin heeft hij... Aangesloten gestaan. Ja. Nou ja, Maar ja, get over it. Ja, get, uh, get verder over it. Je leven. Oh, wat ben jij lekker? Je ja. Terug, hoppa. <laughs> <laughs> Hebben we nog tijd voor een bericht? Ja, tuurlijk. Oké, okay, de gevangenen in Nieuw-Zeeland krijgen geen sigaretten meer. maar repen wortel om van hun nicotineverslaving af te komen. Ja, wel. ja. He, is dat, heeft dat ook nog een beetje. een reden nut? heeft dat? Omdat per 1 juli moeten alle gevangenissen rookvrij zijn. En de detentiecentra hopen dus de rokers met twee stukken wortels per dag. van de sigaretten af te helpen. En er staat dus ook in de gelekte memo over de landelijke richtlijnen... dat van één grote wortel wel 16 sticks kunnen worden gesneden. En het gaat er gewoon eigenlijk om dat de brokers iets in hun mond hebben... en dus geen sigaret opsteken. Maar het scheidt dus 70% van de 8700 gevangenen die rookt. En ze mogen al geen sigaretten meer kopen. En vanaf volgende maand gelden sigaretten dus als smokkelwaren. Ik dacht dat ze het daar al. Het is allemaal... wel heel radicaal, dit hè? Ja, ik, ik had, ik had zoiets. Dat ze we daar wel andere oplossingen hadden daar in de gevangenis. Dat ze iets anders in de mond namen hadden. Daar ja, maar dat, uh, dat ging niet vrijwillig volgens mij. Oh, dat ging niet meer vrijwillig. Maar het smaakt ook niet zo zoet als een wortel, denk ik. <laughs> dat weet ik niet. Dat schijnt volgens uh, wie was het ook weer? Pim uh, Fortuyn te maken wat je de vorige dag hebt gereden. Ja, dat schijnt heel veel invloed te hebben.